Here we are together, a couple of stay-rubbers. Our day's is done at breakfast time and starts it with our suppers. Here we are together, our uh, but the best of friends must party. So let me sing this parting song from the bottom of my hearty. Good morning, it's a lovely morning. Good morning, what wonderful day! We danced the whole night through. Good morning, good morning, good morning. do you? How do you? do, I said good morning. See the sun is shining. A uh, good morning. Hear the birds sing. It's great I to stay up late. Good, good morning, good morning, to you? When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight. Good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning, good morning. Sell it, ma, sell it. Good morning, my. Dear. Een heel goeiemorgen. Dit is CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En vandaag heb ik het programma samengesteld en presenteer ik het. Het eerste nummer wat ik klaar heb staan is van Elmo Hope. Elmo Hope is een, uh, een pianist, een uh, componist die eigenlijk niet zo heel bekend is geworden. En hij heeft een, uh, ja, een, uh, een mooi album afgeleverd, de uh, All-Star Sessions uit 1956... waarop hij onder andere samenspeelt met Donald Byrd, uh, John Coltrane, Hank Mobley... Uh, Paul Chambers en Philly Joe Jones. Maar u hoort ook op cornet Rex Stewart. En um, Rex Stewart, die kwam mij bekend voor. Die heb ik vaker gehoord. Die heeft namelijk een grote rol gehad in het uh, eigenlijk in de beginjaren van de Big Bands. En daarom het eerste deel van dit programma uh, gewijd aan Rex Stewart. Maar eerst het nummer waar ik hem op tegenkwam. De Polka Dots en Moonbeams van Elma Hoop. mm Onder andere John Coltrane, Hank Mobley en op trompet Donald Byrd. En ik had me natuurlijk vergist, want ik had het over Rick Stewart. En die staat op het volgende nummer centraal. Het was nog vroeg. Maar daarom gaan we verder met Eddie Condon. Eddie Condon is een uh, ja, gitaarspeler. Hij speelt ook banjo. En hij uh, leidde in 1958 een groep met onder andere Rick Stewart. En het is een beetje een zeldzaam album. Het heet Tiger Rack and All The Jazz. En naast deze twee op uh, tenor sax Bud Freeman... en op uh, piano onder andere Gene Schroeder. Ik ga het nummer draaien, dat heet Livery Stable Blues. Cody Condon met Livery Stable Blues. Een heerlijke jam sessie waar uh, Rex Stewart in het middelpunt staat met zijn cornet. Ja, zoals gezegd, Rex Stewart een uh, cornetist. Het is een instrument wat we niet zo vaak meer horen. Maar is in de uh, beginjaren van de jazz uh, heel belangrijk geweest. En Rex Stewart is eigenlijk groot geworden met het orkest van Fletcher Henderson... en later ook met Duke Ellington. Die Fletcher Henderson is eigenlijk de, ja, heel belangrijk geweest voor de jazz... Hij is afgestudeerd, hij was afgestudeerd in, in de chemie, maar hij ging uh, toch een carrière opbouwen in de muziek. Hij was een pianist, een com componist en arrangeur en heeft uh, ja, eigenlijk een, een uh, grondverleggend uh, big band heeft die, uh, samengesteld en uh, aan de praat gehouden. Uiteindelijk is, het, uh, is de big band opgeheven, want hij was eigenlijk een slechte zakenman en hij ging verder als arrangeur voor Benny Goodman. Van een uh, verzamelalbum van zijn, uh, van zijn uh, uh, orkest, de Ken Burns Jazz, ga ik eerst draaien Livery Stable Blues. Dan kunt u mooi het verschil horen met het vorige nummer. En daarna meteen van Fletcher Henderson en zijn orkest Happy Feet. Henderson met Happy Feet en daarvoor met Livery Stable Blues. En om maar even aan te geven hoe goed die band was, u heeft het natuurlijk ook kunnen horen. Die is, deze band die, uh, trok in de jaren 20, 30 ook muzici als Louis Armstrong, Coleman Hawkins, um, Rex Stewart natuurlijk... maar ook Ben Webster en Roy Eldridge en Clarence Holiday, de vader van Billie Holiday. We gaan verder dan ook met de opvolgers, met Duke Ellington... Ik heb een album uitgekozen, de Blanton Webster Band uit 1939. En daarop staat een nummer Morning Glory. En dit is uh, door Rex Stewart samen met um, Duke Ellington geschreven. Morning Glory van de Duke Ellington Orchestra. Stuart Stewart, geschreven samen met Duke Ellington, Morning Glory. Rick Stewart ging op een gegeven moment weg om kleine groepen te leiden van, uh, uit de Duke Ellington-band. Want een veel gebruikte praktijk van Duke Ellington was om nieuwe nummers eerst uit te proberen met een kleine groep. En een van die kleine groepen is Rex Stewart en his 50 Second Street st Stompers. Daarvan heb ik een nummer uitgekozen, dat heet ReSexious... Re en uh, daarop speelt Rex Stewart samen met onder andere Johnny Hodges, maar ook met Billy Taylor en nog een aantal anderen. Opgenomen in 1936. Resexious. Stewart en zijn 52nd Street Stompers. Een van de andere uh, kleine groepen afkomstig uit de Duke Ellington Big Band is Barney Bickert en zijn Jazz Operators. En ook daarop speelt Rex Stewart een aantal nummers mee. Ik heb er vanuit gekozen uitgekozen 4 1 Half Street. En naast Rex Stewart op cornet, onder andere Barney Bickert op klarinet, Duke Ellington op piano zelf, en Billy Taylor op bass en Sonny Greer op drums. 4 1 Half Street. Thank <laughs> you.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 In het jaar uh, um, 30 ontstond er een platenlabel in New York. Dat is Hot Record Society. En die gaf opnieuw allemaal nummers uit die in de vergetelheid waren geraakt. Of die gewoon niet meer commercieel verkrijgbaar waren. Die platenmaatschappij heette Hot Record Society. En die hebben een, uh, daar is een heel mooi verzamelalbum van uitgebracht. En daarop kwam ik tegen Jack T. Gardens' Big Eight Met ook Rick Stewart. En naast Rick Stewart op cornet... Jack T. Garden op trombone en op zang... Barney Bickert op klarinet, Ben Webster op de En onder andere weer Belly Taylor op Bas. En gaat luisteren naar St. James Infirmary... van Jack T. Garden's Big Eight. And a pearl gray hat. Put a $20 gold piece on my watch chain So the boys will know I died standing past Dat was Jack Teagarden's Big Eight met onder andere Rick Stewart. Ik ga verder met voor vandaag het laatste nummer uh, van Rick Stewart. Want na zijn tijd met Duke Ellington uh, ging hij verder in kleine groepen waar hij zelf de leider van was. Heeft een tijdje in parijs gespeeld, um, is daarna teruggegaan naar Amerika, hij heeft een tijdje op een boerderij gewerkt, voor televisie gewerkt en heeft daarna ook weer groepen geleid en heeft onder andere zijn carrière afgesloten bij Eddie Condon, waar we de uitzending mee begonnen. Maar nu heb ik een uh, album uitgekozen. Samen met uh, Cootie Williams speelt hij de Big Challenge. Uit 1957 is dat album. Cootie Williams natuurlijk op trompet. Uh, hij was ook een uh, gevierd speler van uh, Duke Ellington. En andere grootheden die meedoen zijn Bud Freeman en Coleman Hawkins op tenorsax, Hank Jones op piano. En Milt Hinton op double bass. Het nummer heet um, en Gaston. Um, en daarna ga ik een tweede nummer draaien van, dit, uh, van deze dit album. En dat heet Walking My Baby Back Home: Cootie Freeman en Rex Stewart. Ja, Cootie Williams met Rex Stewart. En dat is ook het einde van het eerste deel van uh, dit programma. In ieder geval qua thema's. We zijn er natuurlijk nog lang niet, want we hebben nog twee uur voor de boeg. En uh, ik ga alvast starten met het tweede deel van het programma. Namelijk een thema over Quincy Jones. Quincy Jones is uh, begin november overleden. En natuurlijk hebben mijn collega's, uh, en Jaap speciaal, heeft daar al aandacht aan besteed. Maar... Het gaf mij ook aanleiding om eens te kijken naar de beginjaren van Quincy Jones. Want ik kwam al vrij snel op Netflix een documentaire tegen over Quincy Jones... die ik gekeken heb, of in ieder geval een groot deel van heb gekeken. En daar heb ik ook weer veel van geleerd... over wat hij in de beginjaren gedaan heeft en betekent heeft voor de jazz. En dat is best heel veel. Hij is um, in de, eigenlijk Zijn eerste tour is met Lionel Hampton geweest, waar hij naar Europa ging. En waar hij ook geleerd heeft... Uh, ja, hoe tegen racisme aan te kijken in Amerika, wat nog steeds natuurlijk een groot probleem is. En eigenlijk niet alleen daar, maar natuurlijk ook in, uh, in andere landen en in Nederland zeker niet uitgesloten. En uh, hij zegt ook: Ja, eigenlijk zie je dat het dus een basisonderdeel is van, uh, van de ja, menselijke natuur. Het open zijn zol, uh, zijn, zijn, uh, zijn gedachten. En hij heeft een uh, eerste album neergezet waar, uh, waar hij. Uh, zijn, meteen zijn jazz-signatuur heeft neergezet. Het album is This How I Feel About Jazz. En het nummer wat ik daarvan draaien heet Evening in Paris. Quincy Jones. Quincy Jones met Evening in Paradise. Paradise, Paris. Paris is natuurlijk ook paradise. Maar goed, um, bijna 11 uur. Ik heb nog twee minuten voor het nieuws van 11 uur. We gaan natuurlijk gewoon verder. En na het nieuws van 11 uur nog veel meer van uh, Quincy Jones. En een van de nummers die klaar heeft liggen... en die ik na 11 uur gewoon verder ga draaien... is de Clifford Brown Big Band in Paris... met Quincy Jones, Keeping Up with the Jonassy. Tot zo na het nieuws van 11 uur.